Zes uur Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Vanwege de watersnood in Duitsland zijn nu duizenden mensen in het oosten geëvacueerd. De waterstand in de Elbe heeft de hoogste stand ooit bereikt en stijgt nog met 5 à 10 centimeter per uur. In neder saxen wordt intussen gewerkt aan versterking van dijken en waterkeringen. Het hoge water wordt daar woensdag en donderdag verwacht. In Hongarije nadert het hoge water in de Donau nu de hoofdstad Boedapest. Voor het eerst in twee jaar zijn Noord- en Zuid-Korea weer met elkaar in gesprek. Er wordt gepraat door regeringsdelegaties. Mogelijk is er woensdag op ministerieel niveau overleg in Seoul. Belangrijk onderwerp is het industriecomplex Kaesong, waar Noord-Koreanen werken voor Zuid-Koreaanse bedrijven. De arbeiders werden in april teruggetrokken als gevolg van de spanning tussen de twee landen. In Heerlen is vannacht een man doodgestoken in een huis. Even na twee uur kwam er een melding bij de politie binnen. De dode lag in het huis. In de omgeving werden twee gewonde verdachten aangehouden. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de loop van de nacht hield de politie ook nog twee vrouwen en een man aan. De politie onderzoekt wat er nog precies in Heerlen is gebeurd. De Amerikaanse president Obama heeft in een gesprek met zijn Chinese ambtgenoot Xi... een aantal netelige kwesties aan de orde gesteld. Tijdens het tweedaagse bezoek van Xi aan Californië... is onder meer gesproken over de Chinese cyberaanvallen op bedrijven... en de Amerikaanse overheid. Xi liet volgens een Amerikaanse woordvoerder weten dat hij de ernst ervan inziet. Verder zijn de presidenten het erover eens dat Noord-Korea nucleair moet ontwapenen... en ook toonden ze zich bereid om samen te werken... bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Vanwege het droge, zonnige weer en de straffe wind van de laatste dagen is op de Kanthoutse heide in België code oranje ingesteld. Dat is de op na hoogste alarmfase voor brandgevaar. De heide ligt tegen de grens met Noord-Brabant. In mei 2011 ging nog 600 hectare van de Kanthoutse heide in vlammen op. Het weer, de bewolking lost vanmorgen op. Het wordt zonnig en droog met 14 graden op de wadden tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VNN VNN start. Ik was er wel. <laughs> het is nog vroeg, hè? drie minuten over zes. Goedemorgen, je luistert naar start. Hier op radio 1. Heb je hier gisteren buiten gezeten? Ik heb, ik heb zelf gebarbecued. En dat was de eerste barbecue van het jaar. En die eerste barbecue, dat is toch altijd weer een beetje, dat is een beetje wennen. Hè? Ik denk dat dan gemiddeld in een zomer, nou in een, in een normale Nederlandse zomer, barbecue ik toch een. Een stuk of tien keer. Ik vind het allemaal wel leuk. Gewoon lekker uh, met vrienden ook en zo. Of gewoon alleen, uh, alleen met mijn vriendin. Vind ik ook altijd wel leuk. En nu gingen we dan met vrienden. Gingen we de eerste barbecue van het jaar doen. En dan, ja, dat, dan is dat toch weer bijzonder. Want dan, nou, dan wordt die barbecue weer een beetje afgestoft. En die is dan eigenlijk stiekem nog een beetje viezig. Van de vorige keer, de laatste keer. Vorige zomer. Dus dan moet je hem eerst een beetje, een beetje, een beetje afstoffen en zo. En dan gaan... Uh, tenminste, bij ons is dat zo. Gaan alle mannen zich ermee bemoeien. Van ja... Hoe moeten dan eigenlijk die blokjes liggen? En tegenwoordig kan het allemaal heel makkelijk. Want je koopt dan een zak bij de supermarkt. En die steek je gewoon die zak in de fik bij de hoekjes. En dan verbrandt die zak. En dan ja, verbranden die kolen. En klaar ben je. Maar ja, dan gaan, gaan, gaan wij, wij, wij als mannen gaan, gaan ons daar toch wel mee bemoeien. Van hoe moeten dan uiteindelijk die kolen liggen? Dat ze precies goed verbranden. En we waren daar zo lang mee bezig, ik denk, dat we wel echt, ik denk dat we letterlijk gewoon wel een half uur die kolen hebben laten verbranden totdat het eens een keertje het direct erop ging. En dat ging mij ook wel te ver hoor, want ja, daar dan krijg je honger van en zo. En uh, we waren dan bij vrienden eten, die hadden maar hele lekkere dingen gemaakt. Gewoon spiesjes met granalen en kip. En uh, gemarineerde speklapjes, dus het was, een, het was een mooie avond wat dat betreft uh, voor mij. Wat heb jij gedaan? Laat me even weten via Twitter. Vind ik altijd leuk om te horen of je een leuke avond hebt gehad. Of dat je nog leuke plannen hebt voor uh, vanavond. Misschien ga je vanavond wel barbecue of andere leuke dingen doen. Doe me even via Luke. Dat is mijn Twitter-adres. We hebben nog een mooi uur voor de boeg. En We gaan het hebben over roller derby. Dat zijn getatoeëerde dames die elkaar op uh, skates met brute kracht van de baan afslingeren. Het is een redelijk heftige sport. En Charlie van BNN University heeft heel veel filmpjes van deze sport bekeken op YouTube... en is nu benieuwd naar wat het nou eigenlijk precies inhoudt. Black 2-2, major! Van origine is het een showsport. Hij is al heel oud. Ik geloof vanaf de jaren 20 of 30 of zo in Amerika al. En dan was het echt een showsport. Een beetje zoals het uh, Mexican wrestling en zo... En die, die derby-naam, en, uh, je zag uh, in eerste instantie heel veel uh, um, uh, netkousen en heel veel make-up. En of, echt gewoon chemique eigenlijk. Het show-element is daar nog van afkomstig. Maar je ziet gewoon hoe serieus een sport wordt genomen, hoe minder dat eigenlijk is. Dus, uh, wat is jouw derby-naam? Ik ben uh, Mount of Control. Ja, je zoekt iets wat, uh, wat bij je past. En uh, ik wil sowieso geen uh, hele rare of uh, vieze, vunzige naam of zo. Nou, mijn naam is gewoon Mout en, uh, en ik ben graag in control. Dit zijn allemaal dames. Iedereen hier heeft een helm op. Voornamelijk zwarte kleding, maar wel met heel veel stickers en tierenlantijnen en glitterbroekjes. En panterkniebeschermers kniebeschermers, wat echt grandioos is. En kersensokken. En ik zag ook al iemand met een soort panterbeschermer op de top van zijn skates. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. De skates. Hoe werkt dit in een notendop? In een notendop. Je hebt een, een short track baan. En je bent eigenlijk de hele tijd uh, uh, rondjes aan het skaten. In twee minuten tijd, maximaal. Je hebt twee teams van, uh, van vijf meisjes. Uh, uh, twee van die meisjes hebben een pomhelm. Uh, dat zijn de jammers. En de jammers die mogen punten scoren. En zij scoren punten door de tegenstander in te halen. Dus zij kunnen vier meisjes van de andere partij inhalen. Plus nog die ene jammer. Dus maximaal vijf punten per ronde. Ja, maar die, die spektakels die ik dan op die filmpjes heb gezien... waarbij meisjes echt letterlijk gewoon uit die ring gegooid worden ongeveer. Ja. Ja. Daar lijkt het dus eigenlijk niet zo. Op. Dat kan wel. Ja, je kunt, uh, je kunt een heleboel filmpjes zien waar dat nog steeds gebeurt. En daar trainen wij heel hard om om zo goed te worden. Want dat is natuurlijk wel ons ultieme doel uh, om een heel veel wedstrijden te winnen. Maar het is ook zo vet als je iemand eens een keer goed hebt neergehaald. Okay, en, ik wil uh, gaan beuken nu. Ik nou, heb er helemaal we, zin in. Gaan we het doen? Ik uh, ga de rest bij elkaar roepen. Ik krijg nu uh, <laughs> een, uh, een sterretje op mijn hoofd. Dat betekent dat ik de jabber ben. En nu moet ik dus door al deze meisjes op de skates... ...daar doorheen zien te komen terwijl hun grootste hobby beuken is. Oké, okay, daar gaan we. Ik heb mijn beetje in. Omdat ik uh, zo lekker praat. Go Charlie, go! Oh, Oké, okay. okay. okay, ik moet nu een zoeken. Aanvang. Bos was het heel hard geraakt. Ja. Ja. ja, mijn telling, ja. Uit tijd. Ik zei toch al zo, ga ik zakken nou. Jezus Christus, ik ga ja, die fietsakel. Je hebt Ik ben gebeukt. Vet cool. <laughs> Oké, okay, ik heb een beetje laf mee getraind, maar wel een beetje en Jullie hebben een naam, toch? Charlie Sleplin. I love it. Goeie naam, goede naam. Roller derby heet het. Zoek het eens op, op Google, misschien vind je het leuk voor jezelf. En de sport, waaronder inline skaten ook hoort en skateboarden, rollersport, hoopte op een plekje bij de Olympische Spelen van 2020. Maar de shortlist is intussen bekend en honkbal, en softball, squash. En worstelen, dat zijn de drie sporten... die vechten om dat ene plekje bij de Olympische Spelen 2020. Honkbal en softbal hoort dan bij elkaar. Nou, hoe gaat het dan eigenlijk in zijn werk? Hè? Van een nieuw onderdeel bij dat grootste sportevenement ter wereld, Gerard. Diedelissen is algemeen directeur van de NOC nsf Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, handbal en softbal en dan squash. En worstelen zijn dus de drie sporten die bij die uh, sporten kunnen komen van 2020. Ja. Tevreden mee? Uh, nou, waar het gaat om softbal en hondbal uh, natuurlijk, hè, want die zijn van het Olympisch programma afgehaald voor 2016, dus over 3,5 jaar in Rio. Mm -hmm. En dat zijn natuurlijk wel sporten die in Nederland goed worden beoefend en waar we ook succesvol in zijn. Dus uh, als uh, honkbal en softbal terugkomen, dan zouden we wel blij mee zijn, Jan. ja. ja. ja. Wa waarom zijn die eigenlijk ooit afgehaald? Ja, dat, dat, kijk, wat het IOC doet. Dat is dat ze zeg maar eens in de vier jaar, als het dan gaat om zomerspelen... en bij de winterspelen gaat dat op precies dezelfde manier... is dat ze toch kijken naar het aanbod. Er zijn 28 sporten vertegenwoordigd, dat is ook een maximum. Want meer kun je gewoon niet, uh, ja, niet, uh, niet huisvesten, niet accommoderen. Dan wordt het ook te groot. Uh, en het is wel de bedoeling van het IOC dat ze om de vier jaar kijken... welke sporten eigenlijk een beetje verouderd zijn. En waarvan de IOC-leden zeggen van ja... Ja, moet het nog wel, maar dat tegenoverstaan staan dan een aantal nieuwe sporten die gewoon opkomen. En ja, het IOC wil ook blijven verjongen. Ja. En uiteindelijk zijn het die 115 IOC-leden die dan ook in dit geval van in Buenos Aires in september een besluit nemen over een van die nieuwe sporten in 2020. Ja, en dan, dan, dan denk ik altijd van nou, dan wordt er dus ook gekeken naar, ja, hoe ziet dat eruit op beeld, hè? Als, als televisiekijker moet ik het ook leuk vinden. Dus ja, ja, je hebt dan zeker. bij de winterspelen ineens snowboarden ja. gehad en dat ja. zit er dan tussen. Skikros. Ja, precies, dat, dat is natuurlijk fantastisch om te zien allemaal. Wordt daar ja. ook nog gekeken bij de, bij de zomerspelen? Uh, zeker. Ja, ja, dat is wel zeker een element. Ja, het, uh, vergeet niet dat uh, de inkomsten van het IOC uh, voor een heel belangrijk deel bestaan uit mediarechten. NBC, de gro het grote Amerikaanse netwerk, uh, spinbeert over een aantal jaren aantal aan. Dus we hebben zeker gekeken naar, uh, naar, naar zeg maar of een sport ook televisie uniek is. Nu staan dan weer uh, drie sporten op die, op die shortlist, hè? we zeiden al hang, hang, handbal, uh, of honkbal, softball, squash en worstelen. worstelen um, ja. Squash is daar eigenlijk de nieuwe van, want worstelen was ook eigenlijk al een Olympische sport. Ja, het worstelen is wel een bijzonder verhaal, ja. worstelen uh, zal ook nog gewoon uh, op het programma staan in 2016 maar eigenlijk een commissie die het allemaal heeft voorbereid heeft gezegd van nou worstelen stellen wij voor om van het programma af te halen, maar uiteindelijk is er toch weer een lobby op gang gekomen om worstelen alsnog dan weer te kandideren. Dus worstelen is dat de sport die moet verdwijnen om een plek vrij te maken. Dus het zou kunnen zijn dat worstelen zijn eigen plek inneemt. En <laughs> uh, dat zou toch wel uh, bijzonder zijn, ja. Dan, ja. En is dat dan ook een soort van uh, uh, uh, teken wat dan de IOC wil geven aan die sport? Van, nou jongens, jullie van het worstelen, jullie, jullie doen het nu al zo lang. Daar mag wel iets meer, er mag wel wat vernieuwing inkomen. komen. Dat, dat ook zo'n sport zich gaat ontwikkelen? Ja, dat, dat zou kunnen, dat, dat weet ik niet precies. Ik denk dat, uh, dat het perspectief van het IOC toch echt wel breder is. En je noemde het zelf al, in de winter heb je natuurlijk uh, ja, meer van die lifestyle sporten op het programma gekregen. En kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar, naar, naar die rollersports zoals het inline skaten, mm. ja, die zijn dus nu niet door de selectie gekomen. Maar ik sluit helemaal niet uit, want dat is een populaire sport in heel veel landen. Hè. Dat is natuurlijk ook een ander belangrijk criterium. En dat het niet een sport is die maar in twee of drie landen nee, wordt... Nee, uh, dat je geen korfbal... Uh, uh, uh, uh, ja, of, uh, ja. Of, of bijvoorbeeld beugelen in Nederland. Ja, dat gebeurt alleen in Nederland. Dus <laughs> ja. het zal nooit op, uh, op het Olympisch programma komen. Maar ja. in is natuurlijk een, breed, uh, een hele brede sport die over de hele wereld wordt, uh, wordt, uh, wordt beoefend. Dus dat zou op een gegeven moment maar zo kunnen. Van die drie sporten, dan, daar is squash dus de, de nieuwste van. Ja. Um, welke maakt dan uiteindelijk, denkt u, de meeste kans om, om toch weer terug te komen? Nou, ik, weet je, ik vind dat zo moeilijk om, te, om daar een uitspraak over te doen. Want uiteindelijk zijn het de 115 leden van het IOC die daar een besluit over nemen. Uh, ja, en, de, en die 115 leden, hè, dat is een groep uh, mannen en vrouwen die hebben hun eigen dynamiek. En natuurlijk zullen ze zich informeren, maar ja, de, de, ja zij gaan er gewoon over stemmen. Dat gaat net zoals met een bit van de Olympische Spelen... waar die worden gehouden. Ja, en uiteindelijk komt er een uitspraak uit. Dus ik, dat, dat vind ik moeilijk om te voorspellen. Dan gaan... dus uh, ga ik geen uitspraak doen, want ik weet het gewoon niet. Nee, we gaan het afwachten wat het gaat worden. Of dus honkbal en softbal tegelijk. Squash of worstelen. Gerard Dielissen van de noc NSF, dank. We gingen de straat op en vroegen aan jou... welke sport je eigenlijk zelf graag zou willen zien op de Olympische Spelen? Maar kickboksen, denk ik. Uh, nou, omdat het wel een gewaardeerde sport is in Nederland... Geen idee. Nee. Ik hou van uh, schoonspringen. Uh, dat vind ik zierlijk. En ik houd van zwemmen. Ik heb vroeger veel geswommen en uh, vind ik nog altijd leuk. Ja. Oh, dat is uh, even een lange geleden. Hè. Even kijken. Uh, Voetbal. Ja, waarom? Gewoon altijd gehaald. Uh, vind je gewoon leuk? Bodybuilden. Omdat mijn vriend dat doet. <laughs> Hockey. Maar dat bestaat al. Tennis. Dat nou, vind ik leuk om te zien. Mooi sport. Weinig uh, uh, berichten over doping en zo. Dat lijkt me nog wel een vrij eerlijke sport eigenlijk. Denk ik hoor. Weet niet zeker. Disco-skaten. Boksen, voetbal. Ja, is darten een Olympische sport? Nee, dat is het niet. Maar het zou wel mooi zijn. Er is wel een groot publiek voor omdat het publiek trekt. En ik heb altijd het gevoel dat de Olympische Spelen een beetje het ondergeschoven kindje is. ten opzichte van een EK en een WK voetbal, bijvoorbeeld. En ik denk dat als ze een grote trekpleister hebben als een sport als darten, er moet meer aandacht voor komen. ik denk dat wanneer ze zo'n sport doen, dat het de Olympische Spelen ten goede zou komen. Darten op de Olympische Spelen? Wie weet in 2024, zouden ze ook kunnen. We get in, Uploader, de grootste hit van deze Engelse band. Dancing in the Moonlight. Goedemorgen, het is 18 minuten over 6. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar Alicia Keys was heel even in Nederland. Donderdag fietste ze met zijn, haar zoontje door Amsterdam heen. en Vrijdagavond gaf ze een concert in de Ziggo Dome. Daan van BNN University was benieuwd hoe Alicia Keys... een van de succesvolste zangeressen is geworden, hoe het allemaal is gegaan. En waar kan je dat nog beter uitvinden dan in de rij voor het concert? Alicia Keys, de wereldberoemde zangeres uit New York... Van, bekend natuurlijk van het nummer Falling... No one. En het duet met Jay Z. En de laatste single, dat was Girl on Fire. Ik ben in het zonnige Amsterdam bij de Zingerdome. En daar treedt vanavond Alicia Kies op. Hoe lang sta je hier al? Ik sta hier al Vanaf tien uur of zo al. Tien uur al? Maar je staat wel helemaal vooraan, hè? Ja, de moeite waard. Waarom is Alicia Kies nou zo goed? Ja, gewoon altijd vrolijk en leuk persoon en ze kan heel goed zingen. Nou, dat is mooi om te horen. Dan ga ik even verder naar achteren. Hier staat weer een jongen. Moest je met je vriendin mee of ben je gewoon onwijs fan? Uh, ik ben meegekomen met mijn vriendin. Hij vindt het wel leuk toch? Ik vind het ook wel leuk. Maar je staat er behoorlijk vooraan. Hoe lang sta jij hier al? Uh, ik sta even sinds kwart, of, kwart voor twee. Nee, die komt wel. Maar wel lekker weer gehad. Ja, dat zeker. Maar wel koud in de schaduw. Ik ben op zoek naar de jongens hier in de rij. En dan wil ik ze maar één vraag stellen. Moest je mee of heb je ontzettend veel zin in het concert? Wij hebben ontzettend veel zin in het concert. Ik zie allemaal mensen. Jong, oud. Uh, vrouwen, mannen, waarom is Alicia zo goed en waarom is ze zo voor iedereen? Ja, dat ze muziek maakt voor iedereen. Rock, een uh, beetje hiphop, jazz, van alles zit erin. De deuren gaan open, de hek is los. Dus ja, ik ben benieuwd of de mensen echt uh, rennend naar binnen gaan. Ja, als je hier vanaf half tien staat, dan, uh, dan zal dat wel. En nu zijn alle deuren open en ja, het gaat gebeuren. Timo en Ramon, de muziekkenners van het, uh, van het weekend. Ja. En Ziggo dan was helemaal uitverkocht. Hoe komt dat? Omdat zij een van de beste zangeressen is ter wereld. Maar uh, ik ben eigenlijk net zoals jij, ben ik wel een groot fan van haar. Nou ja, groot fan klinkt er wel alsof, maar ik vind het echt mooie plaatjes. En het is gewoon commercieel natuurlijk, maar toch heel mooi. Nou, het is niet helemaal commercieel. Zij en... maakt eigenlijk de ideale crossover van, van Urban ja. en Pop. Ja. En dat is heel knap. Ja. En er zitten soms zo'n zo zo slimme en zo'n goede nummers in. Maar iedereen doet er heel makkelijk over, maar dat is juist niet makkelijk. Nee, en het is, weet je wel, ik haat bijvoorbeeld wel van vroeger Mariah Carey en zo, ja. en Whitney Houston. Wat vond ik verschrikkelijk, dat ze die stem zo aanzetten, wat die dames, die, die gelden echt op hun eigen stem. En dat zie je bij Alicia Keys niet, die heeft gewoon een hele mooie stem, maar gebruikt hem gewoon best puur. Ik denk dat bijna iedere vrouw uh, zo'n stem wil hebben als Alicia Keys, omdat zij eigenlijk bijna niks nodig heeft. Zij kan een liedje maken en zingen, heeft alleen maar uh, piano nodig en dan heb je al een goede plaat. En daar hebben wij toch nog een liedje over. Als ik zou stem had als, als, als Alicia Keys, dan had je me eens moeten horen. Als ik zou stem, stem had als Alicia Keys. Dan zou ik de hele dag bij de buren gaan boren. Jo. Alicia Keys, we gaan het draaien. No one. I just want you close. Where you can stay. Het zou kunnen natuurlijk dat je er niet bij was. Het schijnt beter te zijn geweest dan het concert van Barbara Streisand, Alicia Keys in de Ziggo Dome afgelopen vrijdag. Als je het toch nog wil zien, moet je even een stukje rijden naar Hamburg. Daar speelt ze morgen namelijk in de O2 World. Start. Lucky ik denk. Zet we kijken wat een trending topic is op Twitter. Nou, hashtag DDG Live is trending topic. Meer dan 12 uur lang kon je via een livestream meekijken met het Nederlandse game team genaamd DDG en ze speelde onafgebroken tegen de rest van de wereld een computergame. Hashtag Nelson Mandela, ook trending topic, oud-president van Zuid-Afrika... werd gisterochtend met een longontsteking in het ziekenhuis opgenomen. 94-jarige oud-president krijgt uit binnen- en buitenland beterschap toegewenst... en ook op Twitter wenst men hem beterschap. Op 9 juni in 1822 wordt het octrooi voor het kunstgebit toegekend... aan Charles Graham. En ook op 9 juni uh, in 1934, dat is 79 jaar geleden... Maakt Donald Duck zijn televisiedebuut in het Disney-filmpje The Wise Little Hen, en dat klonk ongeveer zo. En in 1970 ontvangt Bob Dylan, ook op 9 juni, van de Amerikaanse universiteit Princeton... een eredoctoraat voor zijn muziek. Jan Veen is vandaag jarig, Nederlands pianist met uh, prachtige lange blonde lokken. 47 jaar geworden. Natalie Portman ook jarig, 32 jaar. Je kent haar onder andere voor haar rol in uh, de film Black Swan. We een Oscar voor. En ook voetballers worden wel eens een jaartje ouder. Wesley Sneijder viert zijn 29e verjaardag. Is het dan nog ergens aan het regenen? Vraag jij je misschien af. Af, terwijl je net wakker bent geworden. Wel nee, het is vrijwel overal droog. Nou, ik, als, je als je toch een klein beetje kritisch wil zijn op het weer... dan zou het in Limburg een klein beetje kunnen regenen op dit moment. Maar ik vermoed dat dat wolkje straks wel weg is. Kijk, cijfer, bingo! Waar gaan wij naar kijken op televisie? Tenminste, als je zin hebt om binnen te zitten. Er is natuurlijk maar één man die dat weet. En dat is onze eigen kijkcijfer Coolbox. Bart Harleman. Bart, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Het is ook geen weer om tv te kijken, eigenlijk, hè? Nou, dat kan best wel... Uh... Ik heb nog wel een beetje het idee dat het, het is s'avonds nog niet echt heel lekker om heel lang buiten te zitten. Dus zegt, alles wat s'avonds laat komt, dat kun je nog gaan kijken. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, laten we maar beginnen. Programma 1. Nou, dan begin ik gelijk met een programma wat uh, ook redelijk laat wordt uitgezonden. Namelijk uh, volgende week zaterdag van 11 tot half 1. Ja. Um, en, en daarna nog op uh, de zondag trouwens. Dat wordt ook nog uitgezonden op, uh, uh, uh, oh, tussen half acht en half twaalf. Dat is namelijk Pinkpop. Oh, het gaat ja, weer beginnen. dat moet je zien. En dat is natuurlijk, dit is natuurlijk voor, voor het eerst uh, dat het niet wordt uitgezonden op, uh, uh, uh, met Pinksteren. Ja, want dat hebben ze losgekoppeld, want het weer met Pinksteren was niet altijd om over naar huis te schrijven. Nou hebben ze daar dit jaar natuurlijk wel een hele goede keuze in gemaakt, want het was stervens met Pinksteren. inderdaad ja, we hebben een mazzel gehad hoor. Maar dat betekent wel dat er natuurlijk een soort traditie verloren gaat. Want vroeger kon je dan uh, de tweede Pinkste Dag. Dan was er natuurlijk eigenlijk toch niks te doen in Den Landen. Dus dan ging je maar de hele dag Pinkpop kijken. En nu moet je dus eigenlijk al vanaf vrijdag en dan zaterdag en zondag uh, uh, moet je gaan kijken. Dan wordt er op vrijdagavond eigenlijk niks uitgezonden op de gewone televisie. Wel op Cultura en als je welke digitale themakanalen je ook allemaal maar hebt. Uh, maar wil je het gewoon op televisie zien, dan kun je op Nederland drie terecht. Uh, dus zaterdagavond tussen elf en half één... Hmm. En uh, doen veel mensen dat eigenlijk? Want ik kijk wel vaak, maar ja, het is toch ook wel weer een, een, een festival, ja? daar moet je wel van houden natuurlijk. Nou, dat verbaast mij altijd dat er altijd nog. Nou, zeker toen het natuurlijk nog, die, die hele, want dit is jarenlang is het die eigenlijk de hele Tweede Pinksterdag Dag uitgezonden. Ja, ja, ja. En daar keken er echt wel honderdduizenden mensen naar. Want er was er verder ook niet zo heel veel op televisie. Nu is natuurlijk het aanbod veel groter. We kunnen via bijvoorbeeld de site van 3 voor 12 kun je uh, bijna live meekijken. Nou, de themakanalen zijn er natuurlijk ook uit. Dus de echte diehard fans die kunnen ook wel ergens anders terecht. Maar toch zijn er nog steeds wel een nou, goede drie tot 400.000 mensen die uh, hier naar gaan kijken hoor. Hmm, ik ben er een van. Leuk als we kijken naar Pinkpop. Dus volgend weekend is dat op televisie. Programma 2, Bart. Dat is een programma waarvan ik, uh, al ooit, uh, waarvan ik al gezegd heb dat het het beste programma was van vorig jaar. Maar het is ook eindelijk op de Nederlandse televisie. Mm. Wedding Band. Oh, nou, wat goed zeg. Ja, dat is een fantastisch leuke serie. Daar heb je toen ook al een keer over gehad. Ja, sterker nog, dat heb ik toen aan het eind van het jaar heb ik dat inderdaad nog gezegd... Van, toen vroeg jij mij nog wat was het beste programma van het afgelopen jaar. Toen heb ik gezegd, dat is Wedding Band. En nou ja, Comedy Central in Nederland is ook wakker, eindelijk wakker geworden. En die gaan het dus uh, vanaf komende maandag half elf... gaan ze het ook uitzenden in Nederland. Overigens onder de naam The Wedding Band. Ik weet niet ineens waar dan The vandaan komt. Want de Amerikaanse versie heette gewoon Wedding Band. Uh, Kort samengevat, het gaat over een bruiloftband die allemaal uh, een soort van avonturen beleeft. Maar je hou je van muziek? Hou je van rare versies van bekende nummers? Want ja. dat is eigenlijk wat ze doen. Ga die serie kijken. Het is grappig, het is leuk. Het duurt 50 minuten per aflevering, dus je krijgt ook nog waar voor je geld ook nog. Voor de derde keer geplukt. Dus Wedding Band op Comedy Central. Hoeveel mensen denk jij uh, vinden dat ook leuk? S nou ja, kijk, iedereen die naar jouw programma luistert... heeft het programma natuurlijk al gedownload. Het <laughs> ja, Die vallen, precies. Allemaal, uh, vallen allemaal af. Ja, dat dus, uh, uh, ja. ik zeg dat er 80.000 mensen naar gaan kijken. 80.000 mensen voor Wedding Band. Nou, uh, als je dat al gezien hebt omdat je het hebt gedownload... Nou, dan wil je misschien nogal wat downloaden. Wat, wat, wat, wat moeten we echt binnenharken? Nou, dan, dan zou ik gaan aanraden om uh, uh, alle afleveringen... van de Britse science fiction serie Doctor Who... Uh, sinds 2010 te gaan downloaden. Want dat is namelijk uh, de serie waarin uh, Matt Smith de hoofdrol speelt. Die heeft zojuist aangekondigd dat hij aan het eind van dit jaar stopt als Doctor Who. Dat is in Amerika, of in uh, uh, Groot-Brittannië is dat altijd een, een, een groot uh, event als dat wordt aangekondigd. Want dat betekent namelijk dat er weer een nieuwe dokter komt. Even uh, kort uitgelegd in de serie. De, de, de serie bestaat al sinds de jaren zestig um, en er zijn in de tussentijd zijn er al geloof ik al acht of negen verschillende acteurs geweest die deze rol gespeeld hebben. En de schrijvers hebben dat heel slim opgelost door eigenlijk iedere keer als de dokter sterft, dan gaat hij niet echt dood, maar komt hij eigenlijk terug in een andere gedaante. Mm -hmm. Nou, kun je dus altijd weer een andere uh, acteur in uh, inzetten. Ja, misschien een tip voor goede tijden, slechte tijden. Dat uh, zou kunnen. Die, houden, die, die gaan overigens altijd voor de, de boze tweelingbroeren. Oh, yeah, dezelfde yeah. acteur weer <laughs> terug, uh, terughalen. Yeah. Uh, en het leuke wel aan Matt Smith is, is dat hij een, een van de meest populaire Doctor Who's geweest is van de, van de nee, zeker de afgelopen twintig jaar. Yeah. En uh, ook de verhaallijnen waren weer uh, erg sterk sinds 2010. Mm. Dus ik zou, uh, ik zou zeggen, ga uh, dat allemaal zien. Um, want het is gewoon echt een hele, hele goede serie. En het is ook een stuk beter dan de bordkartonnen versie uit de jaren 60. Ze hebben er nu echt wel geld tegen aangegooid. Oké, okay. ja. Doctor Who dus downloaden. Downloadlink staat op mijn Twitter, dat is twitter.com slash Luke. Dankjewel Bart. Uh, goed weekend hè, lekker barbecue vanavond? Uh, nee, heb ik gisteren al gedaan. Oh lekker, lekker. Nou, ik, uh, ik ook trouwens. Ik, <laughs> ik spreek je later weer hè. <laughs> Tot later.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 But true, you, you and I found myself because of you. I never saw it coming, and I know it's true. Better to err you. I'd rather to. Nederlands goed. Tom Helsen en Sun in Her Eyes. Nou, dat kan kloppen, want uh, hij komt uit België. Vandaag dat hij on Nederlands goed is. Goeie plaat, hè? En past ook echt lekker bij het weer. Dus uh, vandaag ik draai hem even. Sun in Her Eyes. Op een housefeest of festival doet de organisatie er altijd van alles aan... om uh, met de bezoekers samen zoveel mogelijk mooie momenten te creëren. Ja, maar dat lukt je natuurlijk nooit zonder de hulp van de natuur... of locatie waar jij je feestje geeft. En om iets terug te doen voor die omgeving... kwamen zaterdag gisteren dus tientallen bezoekers van het feest Sensation bij elkaar... in een bejaardentehuis tehuis nabij hun thuishonk, de Amsterdam Arena. En Dick van BNN University was daarbij. Je mist nog een stukje. Ik ben Carlijn, ik ben voorzitter van Stichting 10.000 Hours en we zijn hier met een grote groep Sensation-bezoekers. We willen aan doen in een uh, ouderencentrum in Amsterdam-Zuid-Oost. Uh, het idee van de stichting is eigenlijk ontstaan um, doordat we op al feesten waar we waren een enorme verbondenheid voelden. En we wilden eigenlijk kijken van oké, okay, wat kunnen we met die verbondenheid ook doen als het ware? Hoe kunnen we daar nog een, ja, iets positiefs achterlaten? Dus je neemt een pilletje en je vindt iedereen lief? <laughs> Nou ja, je spreekt voor jezelf natuurlijk. Daar is het eigenlijk om die heb je verbondenheid. En hoe kan, je dat, hoe kan je daar de wereld een stukje beter mee maken? Ja, hoe kan je gewoon een bijdrage leveren met z'n allen? Zeg maar. Ik bedoel, je komt op een feest, je, je, je voelt je gewoon ja, super verbonden met elkaar. We hebben gewoon gekeken van oké, okay, hoe kunnen we die bezoekers eigenlijk ook oproepen om iets positiefs bij te dragen? Ja. Iedereen streekt zijn handen uit de maal. Wat zijn jullie hier aan het doen? Uh, Wij zijn uh, hier aan het helpen met de tuin onderhouden. En een praatje maken met de bewoners. Dat is een beetje wat we gedaan hebben. Maar je ging naar Sensation. En toen? Nou, ik uh, kende iemand die vertelde over dit project. En dat vond ik wel een leuk idee. Want ik had wel eens vrijwilligerswerk gedaan, maar eigenlijk nooit in, uh, nooit in Nederland. altijd op vakantie en zo. Het heeft altijd een beetje suf imago altijd. <laughs> dat was hierbij dus niet. Dus uh, dat leek me wel leuk. En dat jullie hier met allemaal feestgangers uh, zijn, hè? Ja. Wat, uh, wat voor toegevoegde waarde heeft dat? Nou, um, vind ik wel. Omdat het allemaal jonge mensen zijn. En... Uh, dus ik vind het al toegevoegd waard, omdat je vooral met jonge mensen en allemaal bij elkaar en je, ja weet ik niet, met een beetje hetzelfde soort mensen. Dat vind ik wel nou raar. ik zou je niet verder van je werk afhouden, wat nee, was je ik, eigenlijk uh, aan het uh, doen? Nou we hebben echt heel dit ding, een en heel ik, perkje uh, hier. Heel perk. Ga je en plantjes je, planten? Uh, nee, uh, onkruidwieden. Onkruidwieden. Onkruidwieden. En nu tussen de stenen alles weghalen en we uh, hebben, kijk een bloembakken zijn gemaakt met bewoners, er zijn nu een aantal naar binnen, maar die hebben we ook mee geholpen. Ik heb begrepen, meneer Ramssobiet heet u? Ja. U, u woont hier. Ja. Nou, al die jongeren zijn hier en die komen allemaal van een feest af. Hè? Ja. En heb ik begrepen dat u er ook wel naar het feest naartoe zou willen gaan. Ja. Nou dan heb ik hier een filmpje op mijn telefoon. En dan gaan we even kijken of het wat, uh, ja, of het wat uh, voor u is. Kunt u het goed zien? Ja. Binnen, zo donker. Dit kan je wel zien, maar binnen... Ja, maar ik denk dat het straks wel de lichten aangaat. Het is inderdaad nog een beetje donker op het filmpje. En daar ziet u zelf wel wat tussen zitten. Is goed. Ja? Goed. Leuk. Gezellig. Ja. Genoeg gepraat. Het is tijd om de hand uit de mouwen te steken. Ik ben op de tweede etage. Mooi uitzicht, maar het is nog een beetje kaal. Dus we gaan deze ruimte voorzien van nieuwe geraniums. Ja. Raampje open. Ik heb een plantenbakje. Nienke, help mij eventjes. Oké, okay. nou, hang jij hem er aan. Heb hier een tie red, die gaat er doorheen. Ja. Zo. En hij hangt. De boel een stukje vleuriger en ik heb een goed gevoel. Wil je nou zelf ook feesten en vrijwilligen? Dan kan je je opgeven op tenthousandhours.nl. Dat is de website. Eh. En dan kun je misschien ook even ja, plantjes poten, bijvoorbeeld. Hè. Get Lucky like like is the Phoenix. Ends with beginnings What keeps the planet spinning Ah uh, the force of the beginning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 Bij bijvoorbeeld of op een andere festival of op een uh, leuk eiland waar je bent met je eindexamenkandidaten. Je vrienden. Examens zijn klaar, natuurlijk. En uh, ja, die leggen deze week zichzelf lekker in de wat en terecht, natuurlijk. En wij vroegen ons af, wat doe jij nou om jezelf te verwinnen? Nou ja, als ik een, uh, naar een examen of zo ga, uh, ga ik liefst achter de Xbox zitten en dan ontspan ik mezelf. Maar bijvoorbeeld na een voetbalwedstrijd als ik heb gewonnen ga ik met mijn vrienden in de kantine zitten en drinken een biertje of zo. De hele dag Harry Potter films kijken. <laughs> Gij, ga ik even lekker een wijntje doen of lekker sporten of zo. Wat langer naar mijn vriend. Dan nou gewoon uh, feestje bouwen met vrienden en zo en uh, lekker drinken, uh, FIFA spelen. Ja, geen idee. Verder niet veel doen. Gewoon rustig gaan. Gezellig drankje doen met vrienden in de stad en dan een stappen. <laughs> Ik doe vooral helemaal niks meer voor school en ga op de hele dag tv kijken of met vriendinnen wat doen. Nou, ik verwend mezelf heel graag als ik een hele dag hard gewerkt heb met een goed leesboek, een wijntje erbij, een stukje kaas erbij en dan lekker lui op de bank. En het liefst in de zon. Maar die is in Nederland heel vaak niet te zien. Nou, de hele dag doe ik helemaal niks. Ik kijk alleen maar series op mijn laptop. En s'avonds gezellige dingen doen. Ah, dat is een beetje jezelf wennen. Op naar Mallorca gaan we, want de eindexamenleerlingen die vlogen natuurlijk naar het Spaanse eiland voor ontspanning. Ze hebben zich door heel Europa heen verspreid. En wij vlogen dus naar Mallorca. Sophie van BNN University ging er naartoe en testte drie Nederlandse meiden of zij wel klaar zijn voor het studentenleven. Op Mallorca ben ik hier en ik ga de quiz met drie aanstaande studenten spelen. Stellen jullie je even voor? Ik ben Jitska, ik ga Babo doen in Zwolle. Ik ben André, ik ga bedrijfskunde meedoen doen in Groningen. Ik ben Irene, ik ga journalistiek studeren in Zwolle. Ronde 1. Ik denk dat jullie al wel een klein beetje weten wat het inhoudt. Er staan twee glazen bier voor jullie, en die cocktails moeten even aan de kant. Want als je student bent, moet je gewoon bier drinken. En snel ook. Dus we gaan kijken wie het snelste deze twee brietjes achterover heeft. Drie, twee, één. Er worden rare gezichten getrokken. Ze moeten er nog wel een beetje aan wennen. En de ene, de, de, de, bijna is het eerste glas weg. Nog één. Ik zie een winnaar. Woehoe. Zeg je naam? Oh, Andrie. Punt nummer één is voor jou. Het is koud. Oh, het is koud. Ja. Dat is koud. Dat is koud. Ik moet bier nog wel even leren drinken. Nou, de biertjes mogen aan de kant, want we gaan snel door naar de tweede ronde. En die gaat over geld. Want als student leef je eigenlijk alleen maar van je studie. Jullie zijn de laatste lichting die mogen genieten van, de, van, de, van het cadeautje... wat je van de overheid krijgt. Maar, maar wat is nou eigenlijk die studiefinanciering voor hbo'ers en wo'ers... die uitwonend zijn? 250? 270. 590. Ik heb het goede antwoord nog niet gehoord, dus Irene, maar jij mag het laatste, het laatste ook nog iets gokken. Uh, 300. Oh, oh. Het is 272,64 euro. Oh. Zou ik toch best dicht in de buurt met mijn 270? Nou, dan krijg jij gewoon de tweede punten ook. Ik zou het heel erg knap vinden dat je alleen maar van die 272,64 euro rond kan komen. Dus de meeste studenten die werken wel bij. Nou, dus hou die stufie in je hoofd, 272,64 euro. Dan verdien je nog 250 euro met een bijbaantje. Maar je kamer kost 275 euro. Hoeveel heb je dan nog over om van te eten en te drinken en uit te gaan en andere dingen te doen? Ik kan niet rekenen. Je had 272 euro studiefinanciering en Jan kreeg 250 erbij. En 270 moest naar je elkaar Dan heb je 247 over, toch? 246 euro. Dat mij wel. Nou, dan, dan krijg jij gewoon een puntje. krijg jij een puntje toegeschoven. Dus uh, één punt voor Chitske. De verliezers moeten helaas nog iets meer student worden. Dus uh, voor hem heb ik nog een uh, biertje besteld. Dus Chitske en Irene, alsjeblieft nog een biertje voor jullie. En anne die kan al bier drinken, hebben we net gezien. En die, die krijgt van mij een heerlijk mallorcaanse drankje. Het heet Jerobach. Woe, Proost, hè? <laughs> dat is lelijk. Oh, wat cheers, dat is leuk. hè. Nou, cheers, cheers. Komt helemaal goed, komt helemaal goed. Klaar voor het studentenleven dus. En van de feesten in Mallorca naar serieuzere zaken, de rellen in Turkije. De rellen om het Taksimplein zijn nu twee weken bezig. Gisteren ging het ook weer mis in Ankara, de Turkse hoofdstad. en De politie daar heeft waterkanonnen en traangas ingezet tegen betogers. Veel jongeren uit Turkije hebben social media gebruikt... om de situatie aandacht te laten geven. Marlene Atay zit momenteel in Istanbul... en post iedere dag een filmpje van de rellen op haar Facebook. En dat klinkt dan zo... Oh! Bas, Bas! Marleen, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Wat zei je daar nou, Bas? Bas? Ja, dat, uh, dat mensen gewoon even hun. Uh, even toeteren. Zodat, zodat, ze, ja, zodat ze weten dat ze, um, wat ze denken van het hele protest. Ja, gewoon ja, precies. Doen. Even een beetje lawaai Iedereen maken doet... eigenlijk. Ja, inderdaad. Iedereen doet gewoon op zijn eigen manier mee. Ja. En uh, dat zie je nu vooral uh, s'avonds om uh, 9 uur. Dan gaat echt een uh, hele... Heel Turkije staat dan met pannen en borden buiten of met toeters. en uh, ja. Gewoon een beetje lawaai maken, lichtjes aan en uit. Dat uh, ja, ja, ja, gaat ja, ja, dan natuurlijk een gevoel van eenheid. Ja, Jij, jij bent in Istanbul en uh, uh, veel op het Taximplein geweest ook. Je, je bent nu thuis geloof ik, hè, want het is natuurlijk nog hartstikke vroeg. Um, ja, ja, zijn, daar, zijn, da, zijn daar nu ook mensen op het Taximplein nog? Weet jij dat? Um, nou, dat weet ik niet. Maar er zijn wel zeker mensen in het park. Oh, yeah. um, want ze uh, blijven gewoon daar. Ik was gisteren in het park. Mm -hmm. um, en de vrienden van mij hebben daar ook een tentje op gezet. Um, dus um, ik zat daar met hun. Yeah. Um, maar het was heel erg druk. Het was zaterdagavond natuurlijk. Um, dus ja, eigenlijk waren alle kroegen en restaurants leeg, zoals al een afgelopen week hier. Iedereen die gaat meteen naar het park of die gaat meteen naar het plein. En dan, en dan spendeer je je avond eigenlijk daar uh, in het park of op het plein... om te laten weten op die manier van wat, wat, je, wat je vindt van, uh, nou, ik, van, van, van premier Erdogan. Inderdaad, ja. inderdaad. Dat klopt. En nu, nu was het gisteren in, in Ankara, is het, uh, is het toch weer misgegaan. De politie heeft dus waterkanonnen ingezet, traangas ja. tegen de betogers. Is, was ja. dat ook heftig uh, gisteravond op het, uh, het plein? Nee, dat helemaal niet. Um, Daar was helemaal niks aan de hand. Alleen uh, we kregen natuurlijk uh, continu berichten van onze vrienden uit Ankara. Um, ja, meteen toen ze begonnen met het traaggas, uh, uh, ging de social media weer natuurlijk helemaal los. Mm -hmm. Met tweets en Facebook en uh, alles. Dus, want ja, kijk, mensen die op fucking klein zijn en in het park zijn. die hebben geen um, laptop bij hun of zo, maar wel een telefoon. Yeah. En iedereen um, heeft internet op een telefoon. Dus. Dat nieuws spreidt zich vrij snel. En uh, dat is een voordeel en een nadeel. Als het, uh, ja, als het, uh, soms kan het ook gewoon uh, uh, niet waar zijn. Ja, ja want het want, want, want reageert dan. Want stel je, zoals gisteren, dan, uh, dan, dan lees je waarschijnlijk via Twitter of zo heel snel wat er aan de hand is in Ankara. Reageert dan ook zo'n plein in Istanbul, zo'n groep ook, van? dat, dat, dat, dat daarin is de spanning ook oploopt? Ja, bijvoorbeeld, we hadden, gisteravond kregen we een bericht van iemand op Taxiplein. Um, daar is de, de Atatürk uh, Cultuurcentrum. Mm -hmm. En Erdogan wil dat daar ook uh, uh, slopen en iets nieuws maken. En die mensen waren helemaal naar boven geklommen en stonden op het gebouw. En we kregen van iemand die daar zat een bericht van Ja, de, um, de weg naar beneden, terug... Uh, was heel erg onstabiel en uh, niet goed. En dat mensen maar niet moesten komen. Nou ja, dan ging zij dat weer op haar eigen uh, Facebook en Twitter-account uh, even bekendmaken. En mensen waar we mee zaten, die deden dat ook. En voordat je het weet, dan heb je weer een hele hoop mensen bereikt. Ja, precies ja. ja want is dat ook uh, de rol van de social media in deze in, in, in deze protesten? Het, het verspreiden van, is dat ook de rol van de, van de social media in deze protesten? Het, het continu verspreiden van media en, en, en proberen eerlijke boodschappen over te brengen? Absoluut, absoluut. Um, want uh, ten eerste natuurlijk, uh, toen het allemaal begon twaalf dagen geleden, was er geen uh, media-aandacht voor. En uh, de enige manier voor ons om, ja, om elkaar op de hoogte te houden, en niet alleen elkaar, maar de rest van Turkije, de rest van de wereld, uh, was social media. Hm. En nu is het meer een platform geworden voor, ja, voor mensen elkaar uh, te steunen, te laten zien wat er allemaal gebeurt. Um, uh, ja, noem maar op, foto's, video's, uh, maar ook gewoon hele snelle berichten van die uh, in die straat is uh, geblokkeerd, uh, neem die in die straat, uh, dat soort dingen. Ja, ja, gewoon echt gewoon ook praktische zaken eigenlijk, om het zo te zeggen. Ja, ja, inderdaad. En mensen gaan er ook wel heel serieus mee om. Um, eerst was het natuurlijk... Uh, heel veel wellen vorige week, uh, maar nu is, is Facebook ook uh, wordt ook gebruikt om mensen ja te roepen van uh, hey mensen uh, blijf rustig, ja, precies. blijf vooral rustig, want we willen niet, we willen niet met geweld er iets bereiken en uh, dat is gewoon niet de manier uh, dat we iets willen doen. Dus uh, de boodschap. Uh, wordt gewoon heel erg gespreid. Ja, dus, en, dus, uh, dus op die manier heeft social media eigenlijk een soort verzoenende functie? Inderdaad, ja. ja, ja, ja. Nu, nu zaad jij het net al over, hè, dan is het negen uur... en dan gaan mensen met, met, met potten en pannen slaan... en toeteren in de auto en Bas, Bas, Bas, ja. roep je dan? Wordt dat ook allemaal geregeld via social media? Lees je dan op je Twitter van... hé, hey, om negen uur gaan we weer op potten en pannen slaan? Nou, dat zou best kunnen. Ik was, um, uh, toen ik het eerst hoorde, was ik gewoon buiten... En uh, toen dacht ik, oh ja, nou ja, meedoen. En toen de volgende dag weer, en toen had ik door en hoe het gewoon om elkaar van negen uur gebeurde. <laughs> ja. um, maar uh, het zou best kunnen hoor. Ik bedoel, het is, niet, uh, het, is, het is niet gebeurd via de tv of wat dan ook. Ze nee, laten precies. het nu wel zien maar, uh, op tv, maar uh, ik denk uh, dat het wel, de social media wel... Uh, Ergens een hele grote invloed heeft op dit. Ja, nu, nu is die social media, hè, dat, is dan, dat is dan misschien wel de positieve kant... dat je zo op die manier de, de berichten kunt verspreiden... en de verzoenende functie die het dan eventueel heeft. Maar je hebt ook wel heftige dingen meegemaakt. Hè? Je hebt in een metrostation gezeten waar, waar, waar traangasbommen in werden gegooid. Dat klopt, ja, dat klopt. Dat was um, uh, vorige week vrijdag... Mm -hmm. En um, toen had uh, de politie, um, ja, de, de, de politie liet ook niemand op taxi in het plein. Uh, dat was een beetje van het begin van de rellen. En um, ik kwam uit de metro en uh, ik uh, wou gewoon op taxi in de uitstappen, want uh, ik woon daar. En uh, nou, voordat, ik, uh, voordat ik eruit kwam, uh, kwamen honderden mensen naar me toe rennen. En uh, daarna voelde ik gewoon een trago's. En er was echt ontzettend veel paniek, want ja, je zit onder de grond... en je, kan, je, je hebt het gevoel dat je nergens naartoe kan. En daar waren mensen gewoon oude mensen, jonge mensen, kinderen, vrouwen, zwangere vrouwen. Uh, ja, ik heb die dag uh, met geluk de laatste meso uh, gepakt die uit uh, Taksim uh, wegging. Ja. En, uh, maar ja, uh, er waren nog wel een stuk of 200, 300 mensen daar op het uh, metrostation. Ja. En die, dus die, die, die kwamen dan... eigenlijk in die wolk van traangas terecht? Ja, we kwamen natuurlijk daar allemaal terecht, maar wij zijn gewoon weggegaan. Ja, ik ben weggegaan. Ja. Yeah. En toen hebben ze uh, gezegd in de, in, de, in de metro: van dit is de laatste metro die dat die Taksim gaat vandaag. Of vertrekt van Taksim. Dus de... um, ja, ik was, uh, ik, ik, was, ik was echt bang, moet ik zeggen. Um, ik zat in die metro en ik dacht: wat gaat er gebeuren met die andere mensen? Honderden mensen daar. Uh, want ja, de politie. Wou niet dat de mensen op het plein kwamen. En uh, met, de, met, met die metrouitgang kwam je gewoon precies op het plein uit. Ze uh, hadden ook gewoon de deuren dicht gedaan van andere uitgangen. Uh, dus het was heel erg heftig. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Heel kort nog maar één, denk je dat het uh, denk je dat de protesten nog lang doorgaan als jij dat zo inschat? Nou ja, ik bedoel, absoluut. Uh, zolang, het, uh, zolang het door kan gaan, zal het door, doorgaan. Ik bedoel, mensen hebben. Uh, mensen, ja, het is gewoon tien jaar Erdogan. En uh, volgens mij uh, was dit, dit had ik gewoon nodig om weer elkaar te vinden en uh, te steunen elkaar. Uh, we, we hebben iedereen heeft het wel omheen over wanneer. Wanneer komen ze om ja. taxi Want ja, taxi is natuurlijk nog steeds dicht voor het verkeer. Hmm. Er zijn overal barricades. Um, dus de, span, de, spanning, de, de spanningen zijn nog niet weg en de, en de protesten gaan nog wel even door, uh, schat of in. Ja, we verwachten dat het na het weekend uh, wel heftig wordt, eerlijk gezegd. We gaan het afwachten. En we blijven dat hier natuurlijk vervolgen, hier in Nederland. En onder andere doen we dat via de social media. Dankjewel Marleen en uh, succes ja, daar. Let een beetje goed op jezelf. Dank je wel. Dank je wel. Tot zover start. Zometeen mooie uitzending van Dit is de Zondag. Daarna vroege vogels en daarna lekker de tuin in. En barbecueën. Ik wens je een hele mooie zondag en uh, tot volgende week. B -M. Het paradijs op aarde, bestaat dat echt? Ontdekkingsreiziger Arita Bajens denkt van wel en gaat er te paard naar op zoek. <grijg> in Is het mogelijk om met een vlieger elektriciteit op te wekken? De vroege vogels neemt de proef One. op de som. Let go. Moet je de alsmaar voortvoekerende Amerikaanse vogelkers bestrijden of juist niet? Een pleidooi voor een andere benadering. En hoogwater in de rivieren. Wat zijn de gevolgen voor de natuur? We nemen een kijkje in de Gelderse Poort. Radio 1. Straks van 8 tot 10...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 Vanavond in Karo Brandpunt. Waar blijft het geld in de zorg? Nieuwe schokkende voorbeelden van frauderende instellingen. En wat is het geheim van tornado's? Het levensgevaarlijke werk van professionele stormchasers. Dat en meer in Karo Brandpunt. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Nederland 2 vertelt het hele verhaal.